Dick Hark met het NOS Journaal. Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt aanverrechts. De uitstoot van broeikasgassen wordt er niet door beperkt, maar juist door vergroot, zegt de Stichting Natuur en Milieu in een rapport over verborgen klimaateffecten. Volgens Natuur en Milieu wordt steeds meer bekend over de schadelijke gevolgen van biobrandstoffen. De meeste leiden tot meer CO2-uitstoot, doordat er veel grond voor nodig is. Daardoor worden natuurgebieden zoals tropische veenbossen opgeofferd. Bij het kappen van die bossen komt broeikasgas vrij uit de bodem. Natuur en milieu vindt dat de overheid moet stoppen met het stimuleren van biobrandstoffen... waarvoor landbouwgrond nodig is. Alleen uit de reststoffen uit de industrie, de landbouw en duurzaam bosbeheer... Worden, moeten biobrandstoffen worden gemaakt. In Amersfoort is Kees van der Steijn gepresenteerd als nieuwe leider van de SGP. Hij volgt Bas van der Vlies op die bijna bijna 30 jaar de Tweede Kamer verlaat. Op het partijcongres in Amersfoort zei Van der Steijn dat hij bij de verkiezingen voor drie zetels gaat. Is er één meer dan nu... Tot 2002 behaalde de SGP bij verkiezingen bijna altijd drie zetels. Israëlische tanks hebben zich teruggetrokken uit de Gaza-strook. Bij een vuurgevecht kwamen gisteren twee Israëlische militairen om het leven. Zouden ook twee Palestijnen zijn gedood? Israël zegt de Gaza-strook te zijn binnengetrokken... omdat Palestijnse militanten bezig waren explosieven te plaatsen. De gewapende tak van Hamas, de Qassam-brigades... zegt dat ze bij de aanval betrokken was. In de Eemshaven wordt gedemonstreerd tegen de bouw van nieuwe energiecentrales. De betoging is georganiseerd door de Vereniging Zuivere Energie... samen met onder meer de Waddenvereniging en Greenpeace. De demonstranten verzetten zich tegen de nieuwe centrales van energiebedrijven RWE en NUON... omdat die deels met kolen gestookt gaan worden. Er zijn zo'n 100 betogers uit Nederland en Duitsland op de demonstratie in Eemshaven afgekomen. Het weer gaf en de zon, maar ook hier en daar een bui. De temperatuur loopt op naar 10 graden in Friesland. Tot een graad of 13 in Limburg. Morgen wordt de kans op een bui groter en is het koeler. Dit was het NOS journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. Met, Met nu Zandvoort op zaterdag. van Softop Zaterdag met Fun Fun en Color My Love. Zie FM voor Zandvoort en de regio. En dat ze na de muziekboulevard tussen 12 en 2. We bedanken Tjerk de Blauw voor de afgelopen 2 uur. We <laughs> hebben ervan genoten en dat betekent dat wij de komende 2 uur 3 uur zelfs weer bij zijn. Dus <laughs> dankjewel Maurice. Ja. ja. We zijn er weer. We zijn er weer. Softop Zaterdag. Rob, welkom. Luisteraars, welkom. 3 uur live CFM vanaf het Gasthuisplein. Met nieuws en informatie, waaronder natuurlijk de standaard evenementenagenda, de filmagenda. Evenementen de, film uh, de opening van het strandseizoen is net begonnen, om twee uur staan we natuurlijk ook even bij stil. We gaan weer voetballen, we gaan helemaal naar Zop. Zopben. En dat staat voor... Zuidoost Beemster. Beemster, altijd lastig hè? Jawel, ja jongens, het wordt spannend. Uh, daar is onze verslaggever Joop van uh, die zal live verslag gaan doen vanaf de wedstrijd die om half drie gaat beginnen. Voor de rest bellen we vandaag ook nog even met Mickies, dat is uh, op het uh, circuit met mevrouw Trees. Want die uh, komen nog even terug bij de bar battle, de zeer succesvolle bar battle van afgelopen week. Zo, het was volle bak daar in Vee, maar. Echt volle nee, bak. Maar goed. En ik moet zeggen, het was ook perfect georganiseerd, schitterende prijzen weggegeven. We gaan er nog even op terugkijken. En uh, daarvoor gaan we Trace even bellen. Voor de rest gaan we bellen met uh, Marcel Schoor. Die heeft nou eindelijk... De oude halt is nieuw geworden. Is nieuw geworden. En, perma op de en permanent geworden. Dus dan gaan we even bellen van uh, hoe dat allemaal gegaan is. En uh, ja, voor de rest nog veel meer nieuws. Laatste uur hebben we natuurlijk nog buitenlands voetbalnieuws. Buitenlands golfnieuws. Buitenlands voetbal... Uh, had ik al gezegd. Autosport natuurlijk. Daar gaan we ook even bij stilstaan. En natuurlijk uh, heel veel muziek erop. Kortom uh, drie uur lang muziek en informatie bij CFM. En de volgende plaat, meteen een verzoekplaat. Meteen een verzoekplaat, gooi er maar in. John Denver is hier. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn The taxi's waiting, he's blown his horn Already I'm so lonesome I could die So kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go I'm leaving on a jet plane Don't know when I'll be back again Oh, babe, I hate to go There's so many times I let you down So many times I played around I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me me, hold me like you'll never let me go, cause I believe in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 And smile for me, tell me that you wait for me, hold me like you never let me go. Cause I'm Ja, mijn collega albert Jan Vos, die verzamelt verzoekplaten, doet hij dan op de vrijdagavond. Ja. Ja. En dit was er eentje van John Denver, Leaving on the Jet Plane. Blijft een mooi nummer hè. Vanavond gaat het gebeuren hè, om twee uur. Wordt het in één klap drie uur, want de klok gaat vooruit. Ja, dat zeggen we nu, maar dat zullen we aan het eind van het programma ook nog even herhalen. Want... Ja, twee uur wordt het, uh, drie uur, de zomertijd gaat in. Dus, uh... Nou, die van uh, Johnny H. Yes, die begrijpen er helemaal niks van, want uh, die willen de klok een uur uh, terugzetten. Turn back the clock, daar gaat het volgende plaatje over. Daar moeten ze nog eventjes mee wachten. Eerst gaan we naar de zomertijd toe natuurlijk. Hier is Johnny H. Yes. Al jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Yes, I understand that every life must end, oh, hmm.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 Just breathe Ooh. Practice Thomas sins Never gonna let me win oh. Under everything Just another human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 I come clean, I wonder every day as I look upon your face, Honor. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, Honor. Oh, oh. Nothing you would take, Every. I come cleaner. Bij Soft Up word je een hit uit de hitlijsten van uh, dit moment, Paul dat. Het blijft een lekkere zingen om uh, te draaien op de radio. Door de Just Brief. Daarvoor trouwens uh, wat anders. Johnny H. Yes uit de jaren 80 En Turn Back The Clock uiteraard voor... Uh, het geval dat je zo tijd hebt van vanavond. Niet vergeten schrijven. Ja, en dan gaat de klok niet terug hoor. Nee, dat was dus juist het gemene van het plaatje. Nee, gaat een uur vooruit. Schrijft u het anders even op. Twee uur wordt het drie uur. Om twee uur wordt het drie uur. Ja, en wat er vandaag ook gebeurt... Het zonnetje en, schijnt. Dan moeten we het strandseizoen gaan openen. Gaan we openen. Okay. Zijn ze al mee bezig? En, want vandaag wordt Traditietrouw het nieuwe strandseizoen geopend. Dit jaar is gekozen om de opening in samenwerking met het Juttersmuseum te organiseren. Het wordt een korte, maar leuke bijeenkomst. Het programma ziet er als volgt uit. Inloop vanaf twee uur bij het Juttersmuseum. En beneden op het strand bij de partytent... Waar ook de vaar en voertuigen zijn te bezichtigen die borg staan voor de veiligheid van het strand en op zee. Tevens staan de kunstwerken van zwerfafval gemaakt door schoolkinderen op het strand. Het officiële gedeelte uh, ja, begint om 20 over twee, dus terwijl ik nu aan het woord ben. Met een gedicht van Adam Mol, dichter bij zee. Om half drie opent wethouder Wilfred Taters het strandseizoen op een ludieke wijze. Gevolgd door een korte uitleg over wat kimo's is. Kimo's? Nooit ja. van gehoord. Nou, misschien komen we daar tijdens deze uitzending nog achter. Verder zingt om 5 over drie het gemengd, gemengd Zandvoorts koperensemble over de zee met aansluitend de overhandiging van het traditionele geschenken van de KNRM, de Zandvoortse renningsbrigade, de strandpolitie en de watersportvereniging. De afsluiting van de feestelijkheden is gepland om kwart over vier. En uiteraard met u allen van harte welkom. Nou, Vanmiddag dus uh, bij de boulevard, bij de rotonde, opening van het strandseizoen. Be there. En uh, wij we hebben een lekkere zomerse plaat uh, klaarstaan, albert Jans. Ja, we zijn ja. er weer. We zijn ja, er we weer. zijn er weer. Mango Jerry is hier. En in the summertime.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 And we're no go in the town. Come on and shine. shine, shine like a star Shining so bright Vanmiddag hebben we de opening van het uh, strandseizoen hier in Zandvoort En dan mogen we natuurlijk bij CFM niet achterblijven met de lekkere zomerse muziek. Als eerst door de Mango Jerry en in de Summertime gevolgd door Aswad En come on in shine, laat de zon maar schijnen. Dat doet hij En we hebben zin in Zandvoort, we hebben zin in zon, zee en CFM natuurlijk. Ja, en natuurlijk ook even voor de luisteraars die vanmorgen niet geluisterd hebben... even een updateje ten aanzien van uh, de college het perikelen. Want uh, onze informateur uh, C. Mooi heeft afgelopen donderdag... Zijn eindadvies over de vorming van een coalitie en een college in het Zandvoortse gemeentebestuur overhandigt aan VVD-formateur Taters. De heer Mooi adviseert een coalitie te smeden van VVD, PvdA en CDA. Voortstelt hij dat er vier wethouders zouden moeten komen: twee van de VVD en één van elk der andere partijen. Maar dan wel binnen een formatieomvang van drie. Het is nou gewoon een rekensom, hè? ik bedoel het is een rekener geblazen. En na zijn eerste tussenconclusie op 18 maart heeft de heer Mooi een aantal vervolggesprekken gehouden. De afgelopen dagen heeft hij zijn advies vormgegeven. Punt voor punt de opdracht volgend geeft hij de argumenten die hebben geleid tot zijn advies. Nou, als ik dan even ga rekenen, ja. VVD, PvdA, CDA, dan kom ik op 9. Dus dat is een krappe meerderheid. Ja, maar ze hebben ook de steun van GroenLinks dan voor het, okay. voor het CDA. Okay. En de PvdA wordt weer maar... gesteund door Sociaal Zandvoort. Dus ja. Maar, maar goed, maar die, ja, okay. maar die zitten dan niet in het college. Maar dan kunnen ze die stemmen er wel bij rekenen. Is een dan... beetje wel, ja. Want 9 is al erg krap. Ja, he? is heel krap. En uh, nog even die meneer Mooi. heeft 14 aandachtspunten uh, opgeschreven. Die zal ik u besparen. Maar die kunt u nakijken op www.zetvoort.nl. Nogmaals, www.zetvoort.nl. Dat wat betreft de politiek. Wij gaan door met de muziek bij CFM. Hier is Housam C. Jawel. Hier is <laughs> Dat dus klopt Pie ook. Pieter Fox. Housam C. aan Mère, hè? Housam Mère. Ja. Maar ja, we houden het even op, op Housam aan Dan amcee. staan we nogal wat te kopen, hè. Ja, nou zo. zo hey, nou, genoeg keuze. Hier ben ik geboren. En laufe durch die straat. Ken die gezichten, jedes huis en jeden laden. Ik muss maar weg. Ken jede taube hier bijna. Daumen raus. Ik op een schicke vrouw met snel wagen.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 Du kommend sinnig Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaum blättern liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön hm, Alle kommen vorbei ich brauch rauszugehen Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab taugen oren, weißen Bart en sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen cricket auf dem Raden. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. ZFM. ZFM. In 2010, al 20 jaar, een zee van muziek... ...en een golf van informatie. ZFM. De Zandvoortse radio hoorde je de serieal van Madonna in Like A Virgin. En daarmee werd het even naar half drie hoog tijd om te gaan naar het voetbalveld in Zuidoost-Beemster. Wat heeft Zandvoort speelt vandaag deze, tegen deze groep? Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heren en luisteraars. Inderdaad, een wedstrijd om de 7e of 6e Zandvoort. Nee, 7e of 8e plaat. Zandvoort staat 7e. Uh, en Zetterbije staat 8e. Zetterbeer heeft 1 punt minder dan Zandvoort en evenveel wedstrijden gespeeld. Dus uh, het is niet echt een hele belangrijke wedstrijd, maar uh, het, precies in ieder geval wel. Want uh, ik, ik kan me niet herinneren dat we hier verloren hebben. Dus laten we het dan maar lekker zo houden. Dat lijkt me wel verstandig. Verder heeft uh, Pieter Keur problemen met de personele bezetting. Zes van zijn spelers die zijn naar uh, een wedstrijd van Everton in Engeland. Uh, in principe was het uh, dit, uh, een, een, een spelvrij weekend geweest. Ze we hadden dus al geboekt. Ja, en daar kunnen ze er ook niks aan doen dat ze dan vandaag een wedstrijd moeten inhalen. Overigens zijn er nog drie wedstrijden in te halen. Uit mijn hoofd weet ik welke is ook heel erg belangrijk. Maar er zijn dus maar vier wedstrijden vandaag in de tweede klasse. En Sanford is er, er een eentje van. Uh, Piet Keur heeft wel weer marcel aan de ene kant. Want de tweede heeft hij vlak voorgespeeld. En hij heeft dus drie spelers uit de selectie van de tweede. Heeft hij op de bank gezet om eventueel in te kunnen vallen bij het eerste. Nou, dat zijn zo'n weken de, de beschouwingen vooraf. Eh, Wedstrijd is er nog geen drie minuten oud. En eh, het is nog een aftassende fase dus. Dus later meer hier vanuit eh, Sijntoos-Beemster. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks komen we uiteraard weer bij jou terug. Dat waren de heren van Westlife bij CFM. hadden de Uptown Girl. Nou, we hebben het gehoord van jou, Fres. De voetbalwedstrijd is net begonnen in Zuidoost Beemster En gelukkig hebben we het tweede nog. Hè, waar we wat spelers ja. van kunnen lenen. Gewoon, uh, dat je gewoon tijdens het midden in het seizoen uh, even naar Everton uh, kan gaan om een uh, voetbalwedstrijd te gaan kijken. Dat bedoel ik. Uit het nou, de eerste. Nou, in niet mijn niet tijd, helemaal goed, maar... In, in mijn tijd kon ik dat niet maken. Maar goed, wie ben ik? Aanstaande maandag hebben we weer wat leuks. Ja, hartstikke leuk. Een aantal ondernemers hebben de koppen bij elkaar gestoken... en dat heeft geresulteerd in een style- en fashion-show. Aanstaande maandagavond staat namelijk Café Nuf in de Haltenstraat... geheel in het teken van style- en fashion-show night at Nuf. Ladiespeaker Marianne Rebel zal vanaf 7 uur voor 140 gelukkigen. Alle kaarten zijn helaas al uitverkocht. Maar misschien dat als je uh, even wat lobbyt, heet dat dan, hè? dat je nog een kaart kan krijgen. Is dat die Marianne Rebel uit de Telegraaf van ja, ja. een drukkie voor mijn clubje? Juist, die. Oh, Oké. Okay. En uh, zij zal dus die presentatie van dit modefestijn op zich nemen. De modezaken Drommel Exclusief, Drommel Apart en Sec Time geven een voorproefje van de nieuwste voorjaars- en zomermode. Capsalon La Vogue laat met zes eigen modellen op de catwalk kleur- en kniptechnieken zien, terwijl parfumerie Moerenburg make-up en styling tips zal geven. Aan het eind van de avond is hij een loterij en zanger Jeroen Weerdenburg neemt het vocale Entertainment voor zijn rekening. Even voor alle mensen die trouwens het artikel in de Telegraaf hebben gelezen, van onder meer Marianne Rebel... De dames zijn boos, hè? Ja, ja. ja. Een ja, drukkie voor mijn clubje, dat is een actie tegen die schreeuwkoren op, uh, bij de, bij de voetbalwedstrijden. Nobel streven. Nobel streven. Nou, het singeltje komt binnenkort uit. Ja. En uiteraard gaan we hem bij CFM geregeld draaien. Een drukkie voor mijn clubje. WK-hit van 2013. We gaan hem in de gaten houden. We gaan hem volgen. We gaan ze volgen. Dat dacht ik wel. Dat was Imagination and the New Direction of Dimension. Ja, Dimension. <laughs> dimension. Oh. <laughs> nou, velen van u hebben het waarschijnlijk al vernomen... maar voor de zekerheid nog even de buzzhalte. De buzzhalte Halte. ziet er mooi uit trouwens. Ja, Ik want... ben er net even langs gereden. Maar... Ja, want na lang zoeken hebben de kunstenaars van BK Zandvoort... eindelijk een nieuw onderkomen gevonden. Vanaf vandaag zijn de kunstwerken in alle deelne... van alle deelnemende kunstenaars... te bezichtigen in het pand... Van de voormalige busrestauratie. Na de definitieve sluiting van hun galerie onder het Strandhotel aan de bouwers, boulevard Bouwers-Lood was een nieuw onderkomen een van de grootste wensen van BK Zandvoort. Vanwege de bouwplannen in het gebied Louis David's Carré stond de voormalige bushalte aan de Louis Davidstraat al een poosje leeg. Tot aan de sloop mag BK Zandvoort nu de bushalte gebruiken als galerie. Met man en macht is de ruimte onderhanden genomen en omgetoverd tot een schitterende galerie. Nou, ga dat zien, de expositie in de bushalte. Ja, ik vind het wel een mooie naam hoor. En we hebben nog een soms hit voor je klaarstaan. Hier is Enrique Iglesias. En bailamos. Esta noche bailamos. Ja, de zomerse, zomerse klanken van Enrique Iglesias. Lekker tapasje erbij, drankje erbij. Helemaal goed, toch? Zou ja, de... Bij Nou, we gaan snel voor het vervolg van de wedstrijd zuidoost Beemster uh, SV Zalvoort naar Jan van Es toe. Joop. Ja, alsof het de al laatste deur ligt, hè, weet je wel. De wedstrijd is er Oud. En de Zandvoort uh, is wat sterker dan uh, zij dat Heeft Heeft hele mooie kansen gehad. Uh, eentje ging voorlangs. En de andere die kon de keeper nog met de nauwe noot uh, stoppen. Mooi schot van de Jan Zonneveld. En Zandvoort is nu weer in aanval. Daarom, daar is de aanval. Daar aan berg. Daar Berg van tegenstander. van gaat het 16 meter gebied. Twee man omscheept. Probeert er dus door te gaan. Dat lukt hem niet. Voetje van de verdediger zat ertussen. En Sop kan nu over gaan nemen. Als ze een beetje tempo doen. Dan hebben de wind mee ook. Want er staat een stevige wind in de lengte richting van het veld. En Zandvoort speelt er tegenin. De Sopje heeft het wat simpeler om lange ballen te geven. En dat is daar geconstateerd, buitenspel, gevlochten en gefloten. En meteen een blessurebehandeling, wijs op. Uh, ja, dat betekent dus dat we even snel gelijk gaat worden. Laten we terug gaan naar de studie, want het heeft de taag gezin om hierop te wachten. Oké, okay, dankjewel Jap, tot zometeen. Hé, hey, we hebben weer een verzoekplaat binnengekregen. Trouwens, Sven McCoy en de Hassel ja. zijn we nog even naar op zoek. We Komt wel goed. Die hebben we nog niet gevonden, maar, maar we willen een andere. Maar deze wel, hè. We hebben het in de vorige uur bij uh, Maurice Mulder in de Muziekboulevard al kunnen horen. De andere uitvoering had hij van dit plaatje. De ruige uitvoering. De ruige uitvoering en wij hebben hem van Lissie. Hier is whiskey in the jar. deze platen niet helemaal draaien, want we gaan al richting het nieuws van drie uur, albert jan De tijd En we willen nog één plaatje draaien, dus helaas, helaas, helaas. Maar goed, we hebben de aandacht aan besteed. We hebben hem gedraaid, zo is het maar net. We hebben de zomer in ons bol, en dat zou je horen ook vanmiddag tussen twee en vijf uur bij CFM. Deze is ook weer zo mooi, albert jan C en de Dreadlock Holiday.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 En vlak voor het nieuws snel over naar Jafres. Een vijf trap. 1 meter buiten 16 meter gebied. De schitterende krul. De scoort IJsselberg in de linkerbovenhoek. Zand Zandvoort Leidt met 1-0. En dat zijn uh, goede berichten. Tevens alweer het uh, einde van het uh, eerste uur. Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk veel meer uh, aandacht voor het voetbal van vandaag. zuidoost weemster tegen SV Zandvoort. En heel veel andere nieuws, waaronder de opening van het strandseizoen van vandaag. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Zalvoort. Graag tot zometeen. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9.